Middernacht, het begin van zaterdag 30 april. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bomaanslag van donderdag in Marrakesh heeft een zestiende leven geëist. Een Franse vrouw overleed de afgelopen dag in het ziekenhuis. Onder de doden is ook een Nederlander... een 33-jarige docent van de Saxion Hogeschool in Deventer. Twee andere Nederlanders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de aanslag op het café in Marrakesh gepleegd door Al-Qaeda. De bom zou van afstand tot ontploffing zijn gebracht. De afgelopen dag dook op internet een video op van extremisten die Marokko bedreigen. De video zou afgelopen maandag zijn opgenomen. Er zijn vijf mannen te zien die lid zouden zijn van de organisatie Al-Qaeda in de Maghreb. Ze zeggen dat Marokko zonder genade oorlog voert tegen moslims.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 In Londen hebben prins William en Kate het bruiloftsfeest met hun privégasten voortgezet. Met 300 genodigden hebben ze in Buckingham Palace gedineerd, waarna een groot feest losbarstte. Voor de avond had Kate haar bruidsjurk verruild voor een witte strapless avondjurk, gemaakt van satijn en in de taille afgezet met diamanten. William draagt een smoking. De koningin en prins Philip zijn niet bij het feest in hun eigen paleis. Ze zijn voor de gelegenheid naar hun landhuis Windsor afgereisd. Het bruidspaar zal in Buckingham Palace de huwelijksnacht doorbrengen.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 NCRV, Casa Luna, Klaas Strupsteen. Goedendag. maandag 9 mei wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011 bekendgemaakt. En Casa Luna is daar weer bij, live vanuit het Amstel Hotel... Portretjes van de zes genomineerden kunt u bekijken op onze site... kasaluna.ncv.nl. En in de aanloop naar de uitreiking hoort u bij ons elke dag... een genomineerde auteur even kort aan het woord. Vandaag is dat Gerbrand Bakker. Als hij op 9 mei wint, wat gaat hij dan doen met die 50.000 euro prijzengeld? <lacht> op de bank zetten. Ik, ik heb niks wat ik wil kopen, weet je. Ik heb niet eens een rijbewijs, dus ik kan ook niet een nieuwe auto kopen of zo... Uh, ik ben wel nu echt serieus bezig om buiten iets te vinden. Ik wil een flink stuk land. Het huis wat erop staat hoeft niet zo groot te zijn. Dat is niet zo belangrijk, maar het gaat mij om, die, om dat land. Nou ja, misschien dan uiteindelijk daar naartoe. Auteur Gerbrand Bakker was dat straks. Uh, aan het eind van de tweede uur van Kazeluna vertelt hij meer over zijn boek De Omweg. En leest hij er ook een klein stukje uit voor. Meneer de Groot. Henrik de Groot, goeienacht. Welkom Dag. in Casaluna. Stel, u bent prins in Engeland. U heet William en u gaat trouwen, u geeft een feestje. En ik ben prinses en ik ben uitgenodigd. Ik heet Maxima, kom uit Nederland. Hoe begroeten wij elkaar dan? Als het voor de eerste keer is, dan doen we dat formeel. En dan zeggen wij Johannes tegenover, tegen elkaar. Maar, maar kennen wij elkaar? Hè? Kennen ze elkaar? Dat hangt er vanaf sommige mensen die ik ja, je moet toch één keer voor de eerste keer elkaar zien. Ja. Nee, maar zij, zij, zij hebben elkaar toch wel alles ontmoet? Maxima en William, of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Want de banden met het Nederlandse huis en het Engelse huis zijn helemaal niet zo um, close, om het maar in het Engels te zeggen... als bijvoorbeeld met de Scandinavische. Ja, ja. Ik, ik val meteen uit mijn rol begin meteen over ze. Maar zij ja. zijn dus uh, waarschijnlijk heel formeel geweest vandaag. Ja, ze zijn formeel geweest. Uh, dat wil zeggen, ik neem aan dat ze wel een hele hoop andere royals die daar zijn. Er waren er een stuk of veertig, zag ik even in de gauwigheid. En die hebben ze inmiddels wel via allerlei andere evenementen... want er zijn nogal wat huwelijken geweest, er zijn ook nogal wat begrafenissen geweest... Uh, waar ze uh, het Oranjehuis hebben uh, gerepresenteerd. Dus die zullen ze wel kennen inmiddels hier. Ja. Maar nog even, dus Maxima en William komen elkaar tegen. Die ontmoeten ja. elkaar ergens. En, en ja, dan, ja, ergens waar? Ja, in de. Ik weet niet waar. Waar ontmoeten ze elkaar? <laughs> waar komen ze elkaar tegen op zo'n dag? Op zo'n dag als vandaag? Ja. Dan uh, denk ik dat zij elkaar pas tegenkomen na de kerkdienst bij de receptie die aangeboden wordt door zijn ouders. En dan uh, geef je een hand. En dan, ja, dan is bij, dat is altijd heel mooi bij uh, koningshuizen daar heb je altijd een passade. Dat is een prachtig woord. Dan wordt je naam wordt opgelezen en op dat moment loop je naar de koningin... of de koning, die gastheer is. En dan geef je een hand, maak je een praatje van uh, 3,5 seconden... en dan ga je door. Want als je 600 mensen hebt, ja. dan moeten die wel binnen een minuut of 20... Moeten die, die passade hebben afgerond. Ja, dus het is uh, niet heel gezellig. Bij de, nou, die passade is nooit het summen van gezelligheid, <laughs> maar daarna wel, want dan kent iedereen elkaar. Althans, dan weet je hoe, who. Ja. Hendrik de Rood, ik, ja. uh, eh, nou, ik heb u nog niet geïntroduceerd, ga ik nu doen. U bent uh, adviseur, trainer, gastdocent op het gebied van protocol. U schreef ook het boek Protocol, vormgeven ja. van bijeenkomsten. Ja. Uh, en ja, U heeft onder meer ervaring opgedaan uh, op het gebied van het protocol... als chef-kabinet van de burgemeester van Den Haag. Ja. En ook als chef-protocol van de minister van Binnenlandse Zaken. En Dat waren verschillende ministers. Hè? Daar heeft u een tijdje gewerkt. Ja. Dus u het heeft er een aantal meegemaakt. Was... Ja, het was één burgemeester, Havermans, voorganger van Deekman. Ja. En de ministers ben ik begonnen bij Hans Dijkstal. Daarna kwam Bram Peper. Toen kwam Klaas de Vries... Er was ook nog Roger van Boksel als minister. Uh, en later was het uh, Johan Remkes, Tom de Graaf. Dus heel wat minister... En dan mee. nog de staatssecretaris. En, en alles wat daar gebeurde, alles wat met protocol te maken heeft... dat ging door uw vingers zou je kunnen zeggen? Ja. Goed. Eerst nog maar even toch weer door op die dag van vandaag. Heeft u nou de hele dag voor de tv gezeten? Nee, helemaal oh. niet. Helemaal niks van gezien? <laughs> Jawel, ik heb wel wat gezien. Maar onze hulp in de huishouding, kreeg een lintje... Oh. En uh, wij hadden bedacht dat uh, wij dan haar en haar familie... een lunch aan zouden bieden bij ons thuis. En dat ging ten koste van het huwelijk? Ja, dat gaat een beetje ten koste van het huwelijk. Maar uh, ik wist ook dat onze Janny heel graag eventjes... Uh, in ieder geval de jurk wilde zien. Ja. Dus wij, hadden, wij hebben dan weer ons in de schuur. We wonen op een oude boomgaard in uh, Zeeland. En dan in de schuur hebben wij die omgetoverd tot een feesttaal. En daar had ik ook een televisie neergezet. Dus met een scheef oog heb ik wel eens gekeken. Want dat moet toch het summum van genot zijn... voor iemand die van protocol houdt, zo'n huwelijk in, in Engeland? Ja hoor, dat, uh, dat is het ook. Ik moet alleen zeggen dat ik was een beetje verrast... dat de, de trouwceremonie toch wel vrij kort duurde. Uh, er was een lange aanloop met al die auto's die uh, over de mall reden. Dat ja. was natuurlijk heel imposant. Al die mensen die de kerk in liepen. En al die mensen die de kerk in liepen, dat was ook allemaal imposant. Maar uh, zoals de Engels zeggen, day was done in een kwartiertje. En dat was natuurlijk eigenlijk wel erg kort, vond ik. Ja, en hoe, een, hoe zou dat komen dan? Nou, dat is nou eigenlijk zo. Hè. Kijk, uh, heel veel mensen zijn altijd geneigd... om alle uh, evenementen die in kerken plaatsvinden... met elkaar te vergelijken. Maar als er iemand trouwt, duurt dat altijd maar een kwartier en een half uur. Ja. Maar als er iemand... Uh, Overlijd, dan is zo'n dienst veel langer, want dan moeten er ook uh, natuurlijk mooie woorden worden gesproken. En bij een trouwceremonie worden nooit zo erg veel gesproken, en zeker niet in een ja. Engelse of in een katholieke kerk. Maar de hele dienst duurde natuurlijk wel langer dan een kwartier. He? Ja, natuurlijk wel langer, maar dat is een mooi gezin, maar hoor. in, Ja, ja. ja. Uh, maar uh, uh, uh, uh, ja, u weet ongetwijfeld hoe ongelooflijk veel werk het moet zijn om dit voor te bereiden... en om, om dit te organiseren en om daar een protocol voor uh, op te stellen. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, dat kwam vandaag ook wel een beetje tot uiting... Uh, in uh, wat we vandaag op televisie zagen. Uh, dit is ontzettend veel werk. Dit betekent gewoon een half jaar met een team... alle zaken voorbereiden, in kaart brengen... en in een logistiek raamwerk stoppen. Want protocol... is heel veel logistiek. Ja. Um, alles moet... op elkaar aansluiten. Uh, er moet vervoer zijn. Er moet reservevervoer zijn als er wat kapot gaat. Uh, de paarden, uh, denk maar aan onze Prinsjesdag, dan is er ook een dag van tevoren, is er op het, uh, op het strand een oefening met paarden, dan ook worden er, worden er uh, een aantal uh, geweersalvo's uh, afgevuurd, ja. en dan dat die paarden niet schrikken. Dat ze, mocht het zo zijn, dan zijn ze eraan gewend. En dat gebeurt nog ieder nou, jaar. En, maar zo'n Prinsjesdag is, Ja, ik kan niet eens zeggen kinderspel, maar dit, dit was dus heel veel, want hier waren heel veel meer koetsen. Uh, en, uh, en alle koetsen werden weer voorafgegaan... en naar gevolgd door uh, uh, cavaleristen, dus door, door escortes. Dus dit was, dit was echt een, een, een fantastische show. Overigens kan het leger dat doorgaans heel goed... want die zijn altijd heel goed in logistiek. Maar als ceremoniemeester of als chefprotocol... moet je als regisseur die hele zaak op een rij zien te krijgen en zorgen dat alles soepel verloopt. Ja, en hoe dik moet zo'n draaiboek dan wel niet zijn? Nou, dat draaiboek, dat, dat is, dat is, denk ik, vier, vijf centimeters dik. Uh, want dat, dat, dat is, dat is uh, eerlijk dat je alles erop En dan heb ik het nog niet eens over de catering en over het, uh, over het, het ontvangen van... Dat is dus echt het hoofddraaiboek, ja, dat is enkele centimeters dik. En dan, want dan, al die gasten, die worden ook... Uh... Nou, in volgorde geplaatst. Die krijgen een stoel toegewezen. Ik bedoel, over ja. ieder detail moet worden nagedacht op zo'n Ja, maar dat zag je ook. De, de, de uh, leden van de koninklijke huizen... Uh, die werden allemaal binnengeleid. Die werden, en dan uh, was het of een, een, een, een hoffunctionaris... of iemand uit het leger... die tijdelijk, zoals bij ons ook, aan het hof gestationeerd is. Die worden allemaal binnengeleid. Uh, en ja, ik denk dat er van de... 2000 gasten, toch zo'n zo 200-300 eregasten, die allemaal zo'n ere-escorten naar binnen krijgen. Dat staat allemaal in dat draaiboek. Ja, en daar waren uh, Willem-Alexander en Maxima ook bij. Ja. Uh, en dan hoe is het... wordt dat bepaald, de hoeveelste zij zijn in, ja, in de rij? Dat, dat is nou zo aardig. Dat is, dat is noem ik wel eens uh, op mijn, uh, mijn uh, gastcollege op Klingendaal, dat is de hardcore... Of protocol. En dan hebben we het over presaillance, oftewel de voorrangsregel. Wie gaat voor wie ja. en waarom. En ik vergelijk uh, protocol eens met een popconcert. Wanneer treedt de beste band op? Aan het begin of aan het eind? Aan het eind. Precies, aan het eind. En waarom is dat? Uh, die, die andere warmt het een beetje op. Ja, maar je houdt ook de spanning erin. Ja, ja, oh ja, je hebt iets om naar uit te kijken. Ja, en, ja. en kijk nou eens naar de stoet op, op, op Prinsjesdag bij ons. Daar zie je ook eerst het voetvolk, daarna de bereden eh, mensen, dus de mensen op paarden gezeten. En daarna komen de koetsen. Eerst de koetsen met de leden van de hofhouding, die hoeven niet te zwaaien, dus daar zitten weinig ramen in. En dan komen de mooie glazen koetsen en de gouden koetsen waar veel glassen zit, waarin de leden van ons vorstenhuis zitten. En dan wordt zo'n stoet langzamerhand opgebouwd. En daarom is het protocol ook een beetje theater. Ja. Want je bouwt het naar een hoogtepunt op. Er is nog een andere reden. De koningin heeft het recht om als laatste aan te komen. Dat is het voorrecht van elk staatshoofd in eigen land. Ja. Dus dat betekent, je hebt dus die opbouw van die, van die stoet... dat is een soort van theater, zou je kunnen zeggen. Het wordt ook wel eens theater van staat genoemd. Dat is een hele mooie term voor ja. zo'n uh, gebeurtenis. Maar de koningin heeft ook het voorrecht om als laatste te komen... dan hoeft zij op niemand te wachten. Want een andere code binnen het protocol is... hoog, wacht niet op laag. Ja. Dat leren we trouwens allemaal als we gaan werken. Dus als uh, Willem Alexander in beeld komen voor uh, prins Laurent bijvoorbeeld... Heet die Laurent of is dat een broer? Nee, nee uh, Philip. Oh ja, sorry. Ja, <laughs> Laurent is veel nieuws, laatst. Maar het is een ja. broer. Dan vinden ze dus Philip belangrijker. Ik weet niet of het in dit geval zo was, maar hoe, hoe later Philippe... je binnenkomt, hoe belangrijker hoe, hoe je hoe bent. Hoe belangrijker je komt. Je ziet hier de koningin van Engeland. Komt als, als laatste binnen. Ja. En zo wordt dus je rangorde bepaald. En dan gaat het erom hoe lang ben je al kroonprins of hoe lang ben je staatshoofd. En wie bepaalt dat uiteindelijk de volgorde? Wie gaat daar nou? doet dat koningin? Door... Gaat... Nee, dat doet de koningin niet zelf, nee. <laughs> ja, het nee, mag wel wat eerder. Nee, dat is een hele goede vraag. Um, als ik zeg 1814 tegen je... Ja. Wat zegt Klaagopsteen nou? oh, Zegt die naam er nou niet bij? Ik weet, ik weet het niet. 1814. Dan is er vast iets gebeurd. Uh, ik weet het niet. Ik doe een hoed. Koning? Nee? Wat? <laughs> zegt, maak ik maakt het, soort... maak het gevaar <laughs> van een steek van Napoleon. Oh, oké. Okay. Ja. Um, <laughs> Napoleon, die, die uh, had heel Europa veroverd. Van, van Zweden tot Spanje en Portugal. Ja. Had overal een broer of een zwager naartoe gestuurd om koning of hertog of wat dan ook te worden. En toen. Uh, verloor hij uiteindelijk de slag bij Waterloo van ja. de toenmalige geallieerden. Dat was Oostenrijk, Rusland, Pruisen en Engeland. En eh, toen kwamen ze allemaal, al die landen die soms met Napoleon hadden gecollaboreerd, en anderen die dat niet hadden gedaan, en die dus aan de zijde van de geallieerden waren, die kwamen allemaal op uitnodiging van de keizer van Oostenrijk, kwamen die naar Wenen. Want er moest een nieuwe landkaart van Europa worden getekend. Ja. En er was een probleem, er was geen protocol. Dus iedereen, elke hertog, elke Duitse vuurst... die vond zich belangrijker dan een ander. Dus het was altijd een enorme gekrioel bij de deur, om het maar zo te zeggen. En dat vond die Oostenrijkse keizer niks, dus die zei tegen meneer Metternich, de secretaris-generaal van het congres van Wenen: die zei: doe er wat aan. Nou, en als een topambtenaar een, een, een moeilijke opdracht krijgt van: doe er wat aan, dan benoemt hij een commissie. En die commissie ja. was vier jaar later klaar. En die heeft op het vervolgcongres in Aken heeft het protocol van Aken gepresenteerd. En daarin stond ook de volgorde. En we hadden wel toen, net als we nu ook hebben... een verticale hiërarchie, denk maar aan het leger. Generaal, kolonel, majoor, kapitein, kapitein en zo naar beneden. Maar we hadden geen horizontale. Dus als mensen van gelijke positie zijn ja. uitgenodigd. Wie komt dan als eerste, wie komt als tweede... en wie mag als laatste komen? Nou, toen hebben ze het, het anciëniteitsprincipe... Ingevoerd, of het seniority principle, zoals in Nederland heet. En het gaat niet alleen om hoe oud ze zijn, maar ook hoe lang ze kapitein zijn. Nee, of... het gaat juist niet om oud ze zijn. Het gaat om hoe oud ze in functie zijn. Ja. Dus hoe lang ben je staatshoofd? En dat maakt niet uit je president bent, sultan of koning. Maar het gaat erom hoe lang ben je staatshoofd. Ja. En degene die het langste in functie als staatshoofd is, die heeft dan, als er allemaal staatshoofden ergens komen, het recht om als laatste te arriveren. Ja, maar leeftijd speelt toch ook nog een rol? Als, als mensen dezelfde, dezelfde functie... Als ze in hetzelfde jaar zijn benoemd, dezelfde dag... dan speelt de leeftijd mee. <laughs> dat is, maar, maar uiteindelijk er is er dus iemand geweest... die dat nu ook bepaald heeft, of niet? Het was weer een nee, commissie dat, in Engeland. Nee, dat, nee, kijk, dat protocol van Aken... Nee, maar nu, nu dat even, is, naar, even naar nu. Oh, ja. Even naar maar hoe bedoel het, je het huwelijk nu? van Kate en William. Uh, ja, nee, William. maar daar worden dus... Die, dat wordt dus dan, kijk, die... Die, de, de, dat protocol van Aken heeft dat seniority principle, dat principe. Dus de dus dat, regels staan dus al helemaal vast. Het ja, maakt die, niet daar, meer uit wie het bepaalt. En daar werken we al 200 jaar mee. Oké, okay, dus en, dan, en dan je pakt gewoon dat, uh, dat protocol erbij en je weet wie er, wie er Ja, maar, maar dat komt, komt ook bij om, omdat er geen beter principe is. Ja, je kunt zeggen, we doen het op alf, alfabet. Ja, dat is een beetje simpel. Ja, nee, snap ik. Even naar de kleding. Waarom hebben die prinsen altijd zo'n... Uh ja ik, ik dacht vandaag, het lijkt alsof ik ze allemaal zeg, in een maar... muziek erop spelen. Maar uh, nee, het is natuurlijk militair... Ja, je wou zeggen apenpak, voor hem, ja. Ja. ja. Waarom hebben ze dat aan? Waarom niet gewoon een leuk uh, trouwpak? Ja, dat is natuurlijk uh, dat, dat, dat is een oude traditie. Uh, staatshoofden en hun kinderen... die uh, hebben altijd een rol in het leger vervuld. Ja. Ze zijn uiteindelijk ook in tijd van oorlog... Maar dat had ik al een beetje gedacht. En toen dacht ik: als ik getrouwd doe ik ook geen NCRV-stropdas om. Ik bedoel, dan gaat toch trouwen in mijn eigen tijd? Ja, maar, je hebt, geen, uh, ja, maar je, hebt een, je hebt een andere verhouding tot de NCRV dan een prins of een koning tot het leger, tot het leger heeft. En de, maar ze vinden het ook wel leuk. Want je, hebt, mij, je, hebt, geen, kijk, je, je hebt geen verantwoordelijkheid voor de NCRV. Nou, en die, reken maar. Ja, je hebt een verantwoordelijkheid voor dit programma. En, en voor alles wat je voor of namens de NCRV doet. Maar dat is natuurlijk wat anders... dan dat je uh, de verantwoordelijkheid... In, in, zeg maar in gevallen van strijd of oorlog... Ja. Uh, draagt voor een leger. Dus daar vindt het zijn basis in. Vandaar dat alle... Maar ze vinden het ook mooi, toch, zo'n pak? Of niet? Dat zie je bijna. Nou, weet je wat het, het, het leuk is? Maar dat heb je niks zelf ook. Als jij... Uh, een mooi jasje aan hebt... dan loop je toch anders dan dat je een, een, een kreukelding... Ja. om je schouders hebt hangen. Ja, ze kunnen zich ook wel een, een designpakje... Uh, of een jasje voorlopen. dat ook heel leuk staan. Ja, maar een designpakje, daar heb je weer geen tressen... en daar heb je weer geen epauletten... Ja, ja. en daar kun je en weer niet al je medailles ophangen. Ja, dat is toch een tikje anders. Ja, nu we toch bij dat leger zijn... op een gegeven moment werd er gesalueerd door ja. prins William. En ja. toen deed uh, Kate die deed haar hoofd zo naar beneden... Ja. en die wachtte tot uh, William uitgesalueerd ja. was... en toen kwam zij ook weer omhoog. Ja. En zij salueerde volgens mij naar militairen. Ja, dan, dan passeren ze, denk ik, een, een, een bataljon van een regiment. Daar, uh, dat kon je niet goed zien... maar ik denk dat daar een bataljon staat, er staat ook met het vaandel... en dan salueert de prins, want dat doet een militair... En een dame of een burger die uh, slaat even de ogen neer of maakt een klein buigingje. En, en, maar is dat dan nog een reden voor? Nee, hoor. gewoon altijd. Nee, dat, ik, ik kan het een leuk voorbeeld noemen. Toen ik kabinetschef was van de burgemeester van Den Haag, hadden wij heel veel uh, buitenlandse uh, marineschepen, veel mijnenvegers. Ja. En eh, een, een, als er een buitenlandse vreemde bodem, zoals dat dan heet... als hij een vreemde oorlogsbodem in een haven aanlegt... dan meldt de kapitein, de gezagvoerder, zich altijd bij de burgemeester... om aan te geven dat hij hier met vreedzame doeleinden is. Ja. En dan nodigt hij de burgemeester altijd of voor de lunch... of voor een ontvangst uit. Ja. Nou, vaak was dan de burgemeester verhinderd... en dan mocht ik als kabinetchef in zijn plaats... dan ga je aan boord en dan... Dat, het is een officieel moment. Je stapt op die loopplank. Op het moment dat je één voet op de loopplank zet... dan gaat er een fluitje. Dat fluitje is om aan te geven aan de bemanning op het schip... er komt een vreemdeling. Weliswaar een gast aan boord. En dan ben je bovenaan de, aan die trap... en dan kijk je richting uh, de vlag van het schip... die, de, die, de, die, de, die uh, het schip dus voert aan het achtersteven. Daar maak je een knikje of een buiging. En dan word je begroet door de dienstdoende officier. En die salueert dan? Die salueert eerst naar mij en ik, geef dan vervolgens een, ik steek mijn hand uit... en, en begroet hem dan. Ja, u steekt als eerst uw hand uit? In dit geval wel. Dan bent u hoger? Ja. Heb ik gelezen in uw dan, boek. Ja, ja. Want degene die als eerste de hand uitsteekt... Nou, die is hoger in... Nou, die, nee, die heeft het recht om... Als je hoger bent, heb je het recht om het gebaar te maken. Ik wil met u kennis maken. Ja. Heeft u gemerkt dat toen u binnenkwam, dat ik wachtte tot u mijn hand gaf? Uh, nee, het was namelijk heel hoffelijk van mij. Ja, het is, heel... is wel leuk als dat dan ook het was... opgepikt wordt. Het was heel hoffelijk. <lacht> Alleen ik wachtte tot jij je naam zei. Oh, en dat heb ik niet <lacht> gedaan? Nee. Heb ik niet gedaan? <lacht> ja, dat deed je pas later. Oh, oké. Okay. Ah, nee, niet de, doen. de code is, kijk, ik was al in de ruimte... en. Uh, dat, ik ben dan dus bekend en jij komt de ruimte binnen. Ja. En dan ben je dus nieuw. Ik, ik word gered door mijn regisseur die in mijn oor fluisterde... dat hij mij introduceerde bij u. Eh, uh, ah, ja... ja. Maar, maar, dat, zelf ook maar dat, was, dat was nadat we ah, handen okay. hadden, hadden gescheurd. Dat klopt. Dus dat heb ik niet helemaal goed gedaan. Toch niet goed genoeg gelezen. Um, we gaan even, ja, even, even kijken. Nou, een paar dingen nog even eruit pikken. Ja. Wat mij opviel is dat ze in Engeland heel anders zwaaien. Althans deze generatie. Die zwaaien <laughs> echt zo. Met, ja, ik doe nu een snelle ja, beweging. Ja, een beetje Want als, wij zijn als, dat uh, gewend ja, met de achterkant van de hand. Zo sociaal so, ja. en statig. Ja. Maar zij zwaaiden echt zo. Ja, Het is een beetje alsof als, als ze een bewazemde ruit snel schoonvegen. Ja. Ja. Dat is toch niet echt koninklijk? Nee, maar als je bijvoorbeeld uh, ziet hoe uh, onze koninginnen... ...achtereenvolgens, uh, zeg maar, van Wilhelmina, Juliana naar Beatrix... Uh, ...wuiven, woven, is mm -hmm. het hè? Wacht ik, als ik het goed heb. Zeg je wuifden? Nee, woven. Ik zou wuifden zeggen, maar, Uuven, we, we, we maar hebben, ik ben maar daar ook niet maar zo Maar goed het is gewoven. Oké, okay, dan noemen we Mag, boven. Of is het. Oh, misschien weven. Soms mag het ook allebei. Weuifden. Nee, nee, dat is het niet. Dat nee. maakt niet uit. We, we begrijpen het. Gewo nee, gewoven is, is. Nee, weven, dat is van weven, van stoffen. Gewoven. <laughs> Oké. Okay. Uh, ze wuifden. Um, de, de koningin Willemina, die had zo'n zo losse pols. Ja. Die, als, alsof die, <laughs> ja. als, of ze Stommerde geen spieren meer had aan de hand. Het was een beetje los. Juliana, die, die woof veel verticaler met haar, met haar arm. Ja. Um, Beatrix wuift ook, maar die, die draait weer een beetje. Maar dit was jong, enthousiast, je hoort wuiven. Uh, ja. ja. ja. En, uh, maar dat is, is daar ook nog nee, een maar, protocol, of of Ja, man? er zijn in sommige landen, bijvoorbeeld uh, William die groet ook met zijn hand open. Ja. En uh, sommige groeten... Salueert. Uh, uh, sorry, ja. uh, dank je. Salueert. Uh, maar je hebt ook landen waar de cultuur is, waar je je hand, uh, uh, zeg maar, een, een, een kwartslag draait, zodat je tegen de zijkant van je hand ja. aankijkt en niet... In de open hand. Mag je zelf Dat verkiezen? zijn allemaal. Nou ja, het zijn uh, de ene land doet het zo, de andere doet het zo, en ze okay. hebben er allemaal een verklaring voor. Is er nog een, een kusprotocol? Ja, zo weinig mogelijk. Maar in, uh, zoals vandaag, hè, dat hebben ze daar hebben ze zich wel aan gehouden, trouwens. Ja. Twee van die korte kusjes. Ja, en dan is twee is al veel. Oké. Okay. Want uh, zeker als je een grote dat... hoed op het hoofd hebt, ja. dan ben je allang blij, zeker als twee dames dan zoenen, dat, uh, dat er één zoen af kan. Want die andere kant de, die is helemaal bedekt met een hoed, dus dat wordt lastig. Zoen. Maar zo'n zoen waar het hele volk op zit te wachten, dat kan toch wel. Iet, oh, die zoen Oh, Jizoen. Ja, die, die, ja. Oh, nee, ik dacht de begroeting zoenen van de vorstenhuis. Oh, dat ja. Je wil. Nee, uh, ja, maar ik weet het niet. Ik. Ik hoef dat allemaal niet zo... Nou, maar er zijn heel veel mensen die dat willen. Hoor. Ja, dat kan wel zijn. Maar <laughs> uh, ik, ik, ik, ik, ik hoef niet mensen te zien tongen. Om het maar eens uh, ronduit te zeggen. Ik uh, vind dat... Dat, dat, ja, er is een oude nee, nee, Nederlands dat... spreekwoord en dat luidt... Het, het, het, het bedgardijn hoort gesloten te zijn. Dus met andere woorden, ik, ik, ik, hoef, ik hoef hun intimiteiten niet... en hoe ze zoenen, dat, dat, dat kan mij niks geven. Maar is daar een protocol voor? Of? Ja, er is een protocol dat je dat absoluut... Uh, je, je doet het, omdat dat nou een keer Leuk de wens van de, he, de, de, de media en de massa is. Van de, dat, dat moet, die foto moet er. Het, het wordt ook ontzettend aangedikt, alsof dat een groot moment was. Ik kan me niet herinneren dat Beatrix en Klaus hebben gezoend. Juliana en Bernard geloof ik ook niet. Maar dus Willem-Alexander en Maxima? Die hebben wel Ja, ik ja weet En het ik hebben ze even... allemaal nog verbaasd die zijn pet ophield. Ja, dat is een beetje onbeschoft. Nou, niet onbeschoft, maar het was, ik denk dat hij het gewoon even vergeten was. Ja. Maar het woord niet. Het was een beetje vreemd. Had het had het draaiboek niet helemaal goed gelezen toen. We gaan even naar wat muziek draaien, want, uh, luisteren, want u heeft iets meegenomen. Ja, wat is het? Het is uh, een. Uh, ik dacht, nou laten we het in de vorstelijke sfeer houden. Uh, het is een entrada van uh, uh, Jurjaan Andriessen. Uh, Juriaan Andrissen is componist, komt uit een componistenfamilie. En ik heb toen ik bij de Haagse Comedie werkte veel met Juriaan Andrissen gewerkt. Dus het is ook nog een soort van uh, relatie, vrienden, uh, uh, vriendendienst van mij <laughs> aan hem om dat nog eens te laten horen. Hij kan het is, uh, wat het is gebruiken. Ja, het is gecomponeerd uh, ter gelegenheid van het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Oh, mooi. Een intrata van uh, Juriaan Andriessen. Tot zover klopt het allemaal nog, de informatie van Ja, net, Maar, maar meneer, de, nee. <laughs> meneer de Groot zat daarnaast. <laughs> ja, um, ja, ik zei huwelijk uh, uh, Willem-Alexander en uh, Max, maar dat is natuurlijk helemaal fout. Het was Beatrix en Klaus. Ja. Want Juriaan Andriessen is ergens in jaar 90, begin jaar 90 overleden. Ja, 96. 96, 96, 96 ja. Nou, dus dat... Uh, nee, mijn nee. excuses. Maar, ik, uh, nee. ik had dat even wat zorgvuldiger moeten melden. Wij vergeven het u. Uh, Henrik de Groot, vannacht ja. de gast in Kaas Luna, uh, Schrijver van het boek Protocol. Uh, trainer, coach, uh, docent op het gebied van Protocol. weet er alles van. Uh, en uh, gisteren, dat is misschien nog wel even goed om dat te laten horen... presenteerde presenteerden Helco Span hier... en die heeft iets ingesproken op ons antwoordapparaat. Ja.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 Welke dan? Um, Welke is echt te gênant om te vertellen? Nou, hij is niet zo gênant. Um, ik heb vorig jaar uh, de presentatie gedaan... van de herdenking van de bevrijding van Nijmegen. Mm -hmm. En um, dat was een heel groot evenement. Daar was koningin te gast, daar was prins Philip van Engeland te gast... En daar was generaal Petraeus, de bekende Amerikaanse generaal, te gast. En nog 300 vips en supervips en 30.000 mensen uit Nijmegen. En ik praatte het aan elkaar en ik had het helemaal doorgesproken... met de mensen die de burgemeester uh, assisteren daarbij, de kabinetsadviseurs van hem. En ik was vergeten om iets over te nemen uit het draaiboek. Ik had nog wel gevraagd, jongens, kijk het even goed na... maar het was natuurlijk zo druk, met alles en nog wat. En ik had gedacht dat ik het hele goede draaiboek had. En ik was dus vergeten om één regeltje over te nemen. En dat kwam een beetje pijnlijk aan de orde... want het was namelijk na de kranslegging... had ik stilte moeten vragen. Ja. Het bekende uh, minuut van stilte... En die had ik niet in mijn draaiboek overgenomen... van het draaiboek van Nijmegen. Dus, en het ging een beetje gek. Want ik ontdekte op een gegeven moment... het ging allemaal prima. Eerst hadden we s ochtends aan de Waal een herdenking. Daarna liep allemaal prima. Daarna hadden we smiddags op het uh, uh, Grote Plein. In, uh, het heet niet Keizer Karelplein? Hoe heet dat? Nee, de Keizer Karelplein. Hoe heet uh, een plein in Nijmegen. Een plein, Grote Plein Nijmegen bij de Waalbrug. Uh, en... Dat, dat, het liep allemaal prima. Het was een hele goede sfeer. Um, maar ik ontdekte... dat ik niet... en dat kun jij ook wel bereiden... ik moest twee kleine kinderen van zes jaar... die zouden een Engels gedichtje oplezen. En ik ontdekte dat ik alleen maar een spreekgestoelte had. En dat was heel goed voor alle ouderen die daar spraken. De minister, de Engelse gasten enzovoort. enzovoort. Maar niet voor twee turfjes... Ja. Uh, van, van nog geen meter hoog. Dus toen heb ik de na de kranslegging. En dat was een hele emotionele gebeurtenis. Want het was de eerste keer dat er een Duitse ambassadeur... Ja. een krans legde. En dat, dat, dat, dat, was ook, dat werd heel goed gedragen ook door het, door het publiek. Ik zag dat de Duitse ambassadeur buitengewoon... We komen nog bij de blunder. Ja, we komen nog bij de blunder. En... En dat was allemaal heel goed. En toen dacht ik, nou, dit is allemaal mooi afgerond. Dan kan ik daarna, kondig ik de minister aan. Dan kan ik even naar de jongens van de techniek. Dan kan ik mijn microfoon halen. Mijn uh, het, zendermicrofoon. En dan kan ik me voor ik aan die kinderen interviewen. En ik kom terug en ik krijg een seintje van de burgemeester. En de uh, laatste post, hè, zo heet dat. Dus de, dan ja. wordt hij dus geblazen en dan ja. is hij nu stil en laatst post en toen zei ik nee dat heb, dat heb ik stom. dat moet natuurlijk altijd na elke kanslegging is er één minuut stilte maar ik was zo doe, met die en toen snel gedaan, bezig of niet? nou toen heb ik gewoon eh, toen heb ik gewoon het moment ge, uh, uh, gekozen uh, en toen zei ik dames en heren uh, mijn excuses ik heb een fout gemaakt we hadden uh, even een minuut stilte in acht moeten nemen en de laatste post. En ik moest alles eerst in het Nederlands, dan in het Engels. Maar ja. ik heb het toen omgedraaid, want er was een Engelse trompetist. Dus ik denk, als die nou eerst in het Engels hoort... dat de laatste post die als, die, alsnog doorgaat. Dus die kwam weer aanlopen en die blies het. En daarna is er dus, na die laatste post, is er dus een minuut stilte. Maar die kwam helemaal niet, er kwam een ovatie. Dus ja, toen keken we elkaar allemaal aan... en. Ja, toen was er toch een sfeer. Omdat die sfeer heel goed was, was ook niemand boos. Alleen ik wenste mij natuurlijk een luik onder de grond. Maar er was geen minuut stilte dus. Nee, er was geen minuut stilte. Een ovatie, ja. ja een ovatie. En, en daarna? Nog, nou ja, nog wel iedereen nam het al. heel. Nou ja, ik moet er altijd om lachen. De, prins Prins Philip, de, de burgemeester, zei van ooit. En de, ze zei, never mind, it was a perfect meeting. Yeah, yeah. Dus, nou, ja, niemand... Ik heb daarna dus excuses aangeboden aan de burgemeester... en aan de, de, de, de, de, aan de band, de, aan de trompetist, en noem maar op. En, en ja, niemand vond het erg, omdat die sfeer zo goed, ja. zo goed was. Dat verhaal? Ja, je schaamt je te pletter. Ja, ja er zijn... Uh... Makkelijkere gezelschap ja. om zo'n foutje ja. te maken. Um, even, dat uh, verhaal dat hij vertelt over de jongetjes. doet me denken aan een verhaal dat ik in uw boek las over uh, uh, Koningin Elizabeth. Ja. Uh, bij Bush, hè, op bezoek. Ja, ja. Want zij is 1,59? 1,59, ja. En ze was bij Bush, die is 1,95? 95. Zie je toch ook? Ja. Dat zie je ook niet? Nee. En die, en die moesten dezelfde microfoon, dat ging ook mis. Nou, het was uh, tijdens een staatsbezoek in 1990. En eh, daar wordt dan ook een, een, een prachtig protocol, een mooi draaiboek voor geschreven. Aan het einde van de eerste dag zou de koningin op het Witte Huis 200 Amerikanen toespreken. Was alles in gereedheid gebracht. Het was zulk mooi weer dat men besloot: we doen het buiten, alles is naar buiten gereden. En toen hebben ze ook de gebruikelijke. Uh, gebruik een spreekstoelte van de president die altijd gebruikt... als hij weer met zo'n uh, helikopter van Cam David aankomt... dan moet hij even de pesten worden staan. Dus die hebben ze daarbij gezet. Maar die kun je niet naar beneden draaien. Dus hij beklimt die spreekstoelte. En zegt, ladies and gentlemen, I'm most proud to introduce you... En, enzovoort, enzovoort. Hij gaat naar beneden. En de kleine dame uit Engeland, met een prachtige hoed op... gaat achter een spreekstoel <laughs> te staan. En het enige wat men ziet zijn een hele hoop microfoons en een hoed. En dat is eh, de, de, de protocolaire historie ingegaan als... Eh, the, the, the case of the, uh, the, the, the... The mondan Washington shocked by the case of the talking hat ja. Dus de sprekende hoed. Ze heeft nog wel gesproken. Ze heeft ja, wel... Ze wel... ja, maar het, het leuke van het verhaal is. Kijk, op dat moment dan heb je dus hetzelfde gevoel als wat, wat ik in Nijmegen had: je schaamtje te pletteren. Het witte haar zag ook, ook, ook rood van schaamte. De volgende dag kwam de revanche van Elisabeth op een hele elegante manier. Toen mocht ze het congres toespreken. Alles was perfect in orde. En toen zij daar op het spreekstoel stond. en zij overtuigd was dat iedereen haar kon zien kon zij natuurlijk niet, niet nalaten om te zeggen... Ladies and gentlemen, I hope you can see me now. En dat konden ze? Ja. Kijk, Waar weet, je, wij, wij, weet ja? je, fouten maken is op zich niet zo heel erg. Ik weet niet of je de inleiding in mijn boek hebt gelezen... die is geschreven door Floor Kist. Ja. En dat is de oud-grootmeester van het huis der koningin. En Floor is niet alleen eh, een, een goed diplomaat en een uitstekend groot geweest, maar hij is ook een heel goed tekstschrijver. Hij heeft veel columns geschreven, ook teksten voor Paul van Vliet. En toen ik met mijn boek bezig was, heb ik aan Floor gevraagd: wil je een zei Ja, dat vind ik leuk. En Floor schrijft heel puntig. En hij is begonnen met: Maakt protocol alles moeilijk? Vraagteken. Het tegendeel is de bedoeling uitroeptekenen. En daar gaat het iedere keer. Het gaat niet om dat het de deftig en keurig noemer is. Ja, natuurlijk, het afbreukrisico moet zo klein mogelijk zijn, maar het gaat wel om die soepele bijeenkomst. Ja, maar u zegt dat fouten maken is niet erg, want dan is het toch niet meer soepel? Nee. Oh. Als je, Kijk, als het, als, het, als, het, als het... Kijk, fouten maken is, ja, je moet ze herstellen. Ik heb dat ook in Nijmegen gedaan. Ik heb mijn excuses aangeboden. Nederlands en Engels. En dan vergeeft iedereen dan. En dan ga je door. Even iets anders. Dat boek staat vol met allemaal van die kleine feitjes. Over de volgorde. Over handen geven. Over noem maar op kleding. Wie waar zit aan tafel. Hoe weet u dat allemaal? Waarom bent u daar zo in geïnteresseerd? Waarom zou je er niet in geïnteresseerd ja, zijn? nou, ik heb het minder, kan ik u verzekeren. Ja, ik vind het wel leuk om te nemen. Wist u dat allemaal zelf uit uw hoofd, of moest u alles opzoeken? Ja, nou, ik had wel een keurige moeder. Dus ik heb van huis wel wat, wat, uh, wat meegekregen. Maar ja, je rolt er op een gegeven moment in. Ik was onderdirecteur van de Koninkse Schouwburg. En daar gebeurt nog al wat protocolairs. Uh, bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. Uh, staatsbezoeken waar je in participeert. En toen dacht ik, god, dit is echt ontzettend leuk. Ja. En uh, toen werd ik op een gegeven moment gevraagd... of ik niet uh, kabinetje van de burgemeester wilde worden. Dat gaat dan allemaal via-via. En uh, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Maar zo rol je er steeds in. En, rol en al, al die feitjes, en dan die, dan die wist u gewoon. Nee, en dan ga je dus in verdiepen... En dan ga je ook Engelse boeken lezen en, en, en, en Franse boeken natuurlijk, over protocol. En ik wist dat er ook nog ergens een Belgisch boek was, dat een Nederlandse taal was, was uh, geschreven. Dat boek begint overigens met, wanneer u een uitnodiging van de koning krijgt, dient u dat te lezen als een bevel. En nee. toen dacht ik, als ik ooit een boek ga schrijven, dan moet dat niet de eerste zin worden. Want dat is niet geschikt voor de Nederlanders, die houden daar niet van. Nee. Maar ik als Nederlander dacht wel... het is ook wel een beetje stijvig allemaal, dat protocol. Is het, het is ook heel erg van... wat zullen de buren anders wel niet zeggen... als we het niet op deze manier doen? Keeping up appearances. Ja. Highs, highs, in, highs in bouquet. Ja, maar kijk, dat, is dus, dat zijn dus de verkeerde voorbeelden. Alhoewel het enige is, want ik uh, geniet reuzen van, uh, van, uh, van, van nee, huis nee, en Nee, maar eh, want als, je, als je bijvoorbeeld net verkeerd knikt naar de koningin... dan is dat al een schande. Of als je meet, terwijl de koningin in de buurt is... dan, is het, dan spreekt het ja, helemaal maar, schande. Ja, maar laten we nou, net, we nou, nou wel wezen... Als je ook als ik met iemand ja, spreek die kauwgemeet... vind maar. ik dat ook niet leuk. Het ook niet en de ik de heb er reden geen het hele, op, hele, hele volk overhoofd. Nee, maar uh, kijk, daarom heb ik dit boek ook zo geschreven... Dat het, ik heb geprobeerd om protocol te downsizen in de samenleving. Om, om het weer vanzelfsprekend te maken. Dat niet alleen als de koningin ergens komt, dat er dan een behoorlijk draaiboek en een goede informatie naar alle participanten is. Maar ook als de minister komt, ook als de burgemeester wat gaat doen, dat het allemaal weer soepel loopt. Want we zijn in Nederland wel heel erg makkelijk. Long zijn we. Wij zijn bot. Wij zijn. Onvoorstelbaar. En waarom geef ik zoveel trainingen? Niet, niet alleen aan, aan, aan ambtenaren, aan diplomaten, maar ook aan uh, uh, officieren die naar het buitenland toe gaan. Uh, Politiecommissarissen die naar het buitenland toe gaan. Bankiers. Uh, noem maar op. Al die mensen die in het buitenland ervaren, moeten zeggen van onze Nederlandse manieren werken daar niet meer. Hm. Ja, dus dat is wel handig om daar uh, wat scholing in te krijgen. Uh, dat hebben wij nu ook gekregen. Ik vind het wel leuk als u nog even blijft. Want uh, we moeten het eigenlijk nog over Koninginnedag hebben. Hè? Daar zijn we nu niet aan toegekomen. Dus als u nog even wilt blijven, dan praten we om één uur daar nog even over door. Ja. Dan gaan we het even over de Koningin hebben met z'n tweeën? En daarna is het woord ook aan de luisteraars. En uh, ja, eigenlijk wil ik met de luisteraars gewoon deze dag en die van morgen een beetje doornemen. Dus wat vond u van het huwelijk? Heeft u gekeken? Wordt u er doorgeraakt? Bent u erg Koningsgezind, wat verwacht u van dag morgen? Heeft u er al zin in? En als u nog vragen heeft, want Hendrik de Groot blijft dus zitten tot twee uur over protocol. Als u zelf een feestje geeft en u denkt wie moet ik nou uitnodigen en waar moeten ze zitten? U mag het allemaal vragen. Dus uh, het is eigenlijk vrij breed straks wat we ja. uh, gaan doen. Eerst een stukje nog over dag met Hendrik de Groot. En daarna mag u zelf vertellen wat u er vandaag van vond, wat u van morgen verwacht. En uh, als u nog wat over het protocol wil weten, dan uh, bent u ook van harte uitgenodigd. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar kazaluna.ncrv.nl. Uh, en u kunt ook nog even via onze site gewoon, hè, Als u daar dan toch bent, kunt u zich ook nog even aanmelden voor onze nieuwsbrief. En als u wilt twitteren, dan hebben wij nog hashtag Kazaluna. Uh, wij hebben nu nog ongeveer anderhalve minuut. Um, hoe vaak heeft u de koningin zelf ontmoet eigenlijk? Oh, om, om, om, weet een klein ik, niet, voor... ik weet niet, 10, 20, 30 keer. Uh, en wat zegt ze tegen u? Meneer de Groot. Meneer de Groot. En, en... Ik zeg majesteit. Maar ja dat, dat heeft Want zij... het is namelijk de grote fout, en dat is goed dat dat is bij de media meldt. Het is niet de majesteit, het is de koningin of het staatshoofd. En als je haar ziet, dan zeg je dag majesteit Of alleen maar majesteit. En... Maar de majesteit is net zo idioot als de excellentie, de eminentie en de edelachtbare. Maar hebben jullie een leuke band? Um, ja, we hadden een goede band. In die zin, um, de koningin kende mij. Ze, ze wist dat ik uh, plezier had in mijn werk. Ze wist dat ik, het, dat, ik het, uh, dat ik het kon. En dat is altijd heel belangrijk. Want de mm. koningin houdt van professionaliteit. En vertelt ze dan ook wel eens iets leuks? gewoon Wat eigenlijk niet ter zake doet? Nou, de, dat zal ze nooit aan mij vertellen. Want kijk, ik organiseerde werkbezoeken. Voor de minister, ja. of voor de burgemeester, of waar dan ook. Geen en, koning in de dagen. Nee, en ik, ik was natuurlijk toch de, de ceremoniemeester dan van dat werkbezoek. Ja. Hè? En ik moest zorgen dat het allemaal goed liep. Ik was geen gesprekspartner. Ja. Nee, dat is wel een beetje jammer. We gaan het straks even hebben over die andere grote evenementen, namelijk Koninginnedagen. Die vanmorgen om te beginnen in Limburg. Maar eerst is hier zometeen uh, Radio Bergeijk. En uh, dan uh, zijn We gaan wij dan gaan twee lachen. minuten over één terug. En dan is uh, Hendrik de Groot er ook weer bij. Maar dan is ook het woord aan de luisteraars. 0800 1121. U kunt nu al bellen. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont.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 Uh, Goedendag dames en heren. Mm. Uh, ik waarschuw nu alvast. De eerste, de beste die op wat voor manier dan ook mij uh, hindert vandaag, ik kan er wit van voren. Nah. Hey, hey, hey, rustig, rustig, rustig. Trek dat weer weg. Oh man, je krijgt helemaal een rode kop. Ja, ik weet niet wat het is. Uh, Goedendag dames en heren. Uh... Ja, zo ken ik je weer. Goedendag. Pas op de... met wat je zegt. hè. Wat? Rustig, rustig. Oh, sorry. is dat er ook. Kijk, weer een rode kop. Okay. Ik niet wat uh, Nou goed, het is. Uh, uh, goed. Hey! Sorry. Ik doe niks. Hey. We gaan gewoon beginnen aan de vrijdag. Het is straks weer weekend. Daar gaan we allemaal van genieten. Ook mijn. Uh... Dan maak ik zelf al uit. Oh, sorry. Uh, nou goed, we, laten we gewoon beginnen. We ja. beginnen met het gemeentebericht. <kling> Gemeenteberichten. Er is een klacht gekomen van mensen in de burgemeester. Uh, Pankestraat, die, uh, u weet dat zijn uh, allemaal huizen zonder garage, maar daar heeft de gemeente wel nu 24 garagedeuren geplaatst. Waardoor de mensen hun oprit niet meer op kunnen. Oh. Dus daar is een klacht voor overgekomen. Ja. Wat willen die mensen dan? Hebben ze, hebben ze eigenlijk een garagedeur, is weer niet goed. Nee, dat was, want ze hadden wel eerst een actiegroep voor garagedeuren opgericht. Ja hebben ze twee weken lang het gemeentehuis bezet, want ze wouden garagedeur. Ja, en dan, dan beginnen ze weer te mekkeren. Ja, want ze kunnen hun oprit niet meer op, want ze hebben geen garage. Uh, er staat wel een garagedeur voor. Ja, dan heb je toch een garagedeur, dat wou ze toch? Ja, maar ze kunnen niet in, want er zit geen garage achter. Dus het bevestigingsmechanisme, waardoor die garagedeur opklapt... ze wou allemaal met zo'n automatische opener. Ja. Dat de ding, als je aankomt ja, rijden, ja, op je fiets... Ja, ze willen dit, ze want willen ze dat. ze hebben ook geen van al een auto. Ja, en dan willen ze wel garagedeur en hebben ze er een, dat is weer niet goed, want dan moest weer zus en zo. Ik krijg het... Sorry luisteraars, ik weet niet of u zit te luisteren met die garagedeur. en dat gekken van u. Ik ben er nou eens een keertje zat hoor, sorry. Uh, uh, allemaal goed en aardig. Ja, mondigheid en voor je eigen recht opkomen. Ander Was ik ervan het woord of niet? Ja, nee, ik mag ik ook wel wat zeggen? Hé. Hey. Backdicht, Journalistieke objectiviteit is allemaal mooi en aardig. Maar ik ga nou eens een keer ook af en toe eens zeggen wat ik ervan vind. Nou, zeg het Stel dat maar. je mekkerende kutkoppen. Dan heb je een gratis gesubsidieerde garagedeur op je oprit staan en dan begin je nog te zeiken. Ja, maar dat kan niet open, want het bevestigingsmechanisme. Nee, maar, maar ze je hebben je toch geen door, auto. Dat moet aan de garage Ze vast. hebben geen auto, dus dat ding hoeft toch helemaal niet open? Nee, ze waren met een fiets in een garage. Daar hebben ze een hele actiegroep. Daar hebben ze twee jaar actie voor gevoerd. Daar hadden ze recht op, zeiden ze. Ja, nou hebben ze het gekregen, is niet goed. Nee, want er moet een garage achter. Waarom moet er een garage achter? Omdat de bevestigingsmechanisme eraan vast moet, anders gaat dat ding niet open. Ja, maar ik zie ze nog zitten op het, op het stadhuis, gemeentehuis. Met alleen maar spandoeken, we willen garage-deuren. De we willen garage-deuren. Ik zag geen spandoeken. Ik zag geen spandoek op, want ze willen garagedeuren met dat en dat mechaniek en een garage erachter. Want we willen er een fiets zetten, want we hebben geen auto. Nee, da dat spandoek heb ik niet zien hangen. Nee, zij zeggen dat ze niet goed voorgelicht zijn door de gemeente. Zij ja, ja. dat wisten ja, we niet. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het ligt altijd weer aan iemand anders. Tuurlijk, ja hoor. Ja, zij zeggen dat de pol politiek meer naar de burger toe moet. Dat, uh, niet dat, uh, dat er een kloof is gekomen. Ja, nou en? Want dan hebben ze garagedeuren waar ze niks aan hebben, door de politiek. Ja, nou en? Ze hebben in ieder geval een garagedeur. Waar ze zelf heel hard actie voor gevoerd hebben. Ja. Maar ze zeggen dat de gemeente. ze hadden moeten zeggen dat er een garage achter moest. Dat heeft de gemeente achterwege gelaten. En ze gaan door tot. Uh, maar hoe maak, ze. maak dan een spandoek waarop ze hebben, we willen garagedeuren. En ho, gemeente, let wel. niet zomaar een garagedeur. maar een garagedeur met een rolmechaniek. en een, en een complete garage erachter. Die, waar in ieder geval een fiets in kan. Zet, maak dan zo'n spandoek! Ja, en de, ze vinden dat, ze daarin, dat de gemeente zich daarop had moeten wijzen drie nee, jaar geleden. Omdat het krentenkakkers zijn en die proberen hun verf en verlagers uit te sparen door er niet een duidelijke lange spreuk op te zetten. Zo zit het. Maar ze gaan door tot het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Want ze zeggen, het is belachelijk. We staan voor gek in Europa. Met garagedeuren midden op je oprit die niet open kunnen. En waar je alleen maar je fiets tegenaan kan zetten. En dat is toch belachelijk. Ja, maar als je er langs rijdt, zie je toch gewoon garagedeuren. Dan ziet het toch uit, gewoon alsof er wel een garage achter zit. Ze nee, dus daar die... toch niet voor gek. Als je er gewoon langskomt, ergens uit, weet ik, uit, Europa. En je komt dan toevallig met je auto daar door die burgemeester Pankestraat. Dan zie je gewoon een aantal garagedeuren. en denk je, nou goed voor elkaar in berg, mensen hebben een garagedeur. Moet je in Albanië eens opkomen. Nee, maar er zijn, ze klagen over het feit dat er Ja, klagen, klagen, klagen, Vanuit klagen, Japan klagen. komen de bussen toeristen lachen bij hun in de straat... vanwege uh, die façades van die garagedeuren zonder een garage erachter. Ach, man. Japanners fotograferen elkaar daarvoor, die belachelijke architectuur. Japanners fotograferen elkaar <laughs> overal voor. Met zo'n zo hypocriete glimlach, spleetogen glimlach op een troonie. Ja, dat is waar. Daar heb jij gelijk in. Nou dan. eindbericht. Uh, pardon, hoe is uw naam ook weer? Uh, mijn naam? Minke van Leur. Ah, uh, Minke van Leur, ja. Daar heb ik hier op een briefje staan. Maar ik dacht dat het iemand anders was. Die misschien... Nee, ik ben Minke van Leur. U bent Minke van Leur. Goed, want u komt hier uh, praten over eieren. Nou, eieren. Het gaat over... Uh, er is een symposium geweest vorige week in, uh, in Eindhoven. Wilt u wel normaal praten, hè? Symposium? Symposium geweest in Eindhoven over eieren, dat ze wel gezond zijn. Dat kan u ook zeggen. Bijeenkomst. Bijeenkomst, nee, een symposium is dat er dus gesproken wordt en goed, dat er, dat okay, er een symposium gaat... over eieren en toen? Nou, gewoon uh, uh, ja, dan ben ik een beetje in de war. <laughs> dat is misschien gek, maar een, een symposium is toch ja, gewoon... Ja, u heeft geen ervaring, maar goed, u had een symposium, ik ging over eieren. En over toen? eieren, nou, er is een, een vreselijke tendens in deze maatschappij uh, nu, nu, nu, deze tijd, in deze, deze dat is wel tijd. We zullen normaal praten: tendens, stroming, richting, beweging. Ja, gaat u maar door, er is een symposium. Oh, nou, ik ben een beetje in de war gebracht. Maar er is een tendens in de maatschappij en die zegt eieren zijn heel erg ongezond. Een beweging in de maatschappij, hè? En uh, dat symposium... Die bijeenkomst, dat, dat heb ik georganiseerd over eieren, dat eieren wel gezond zijn. En de tendens in de maatschappij is dat dat gevaarlijk is... en dat, dat je ten dode opgeschreven bent als je te veel eieren eet. En er zijn mensen die durven gewoon geen gebakken eitje meer te eten... omdat ze dan bang zijn dat ze meteen uh, de cholesterolpieken dat... krijgen in hun bloed. Hartelijk dank uh, voor dit gesprek. Ik wou nog dat... even zeggen dat het nee, nou zo jammer is... Om. is iedereen, nee. iedereen geeft maar geld aan nee, de Hartstichting. En de Hartstichting nee, nee. is dus de stichting wat, die het hier heeft je... af laten weten. Die is niet geweest dat op het symposium. Je... Wel. Terwijl het toch zo belangrijk dat is dat je alle mensen eten dierenvoer, Alle mensen eten dierlijke vetten. En dat is dus heel erg ongezond. Gewoon er een ei op de tijd. Wat moet je anders met een ei? Je kan een ei gaan uitbroeien, dan komt er weer zo'n kip. Zo'n opgefokte hormoonkip. Terwijl je kan beter dan ei van tevoren... Gewoon ja, opeten, dat, dat is veel gezonder dat... dan dat je zo'n hele kip in laat groeien. En die kip die moet er van alles eten, okay, terwijl de hele maatschappij is wel... erop gerekend. Alleen maar vlees, vlees, vlees, okay. Terwijl af en toe een souffleetje is net zo goed als vlees. Waarom loopt u nou weg? Wat zegt u? U zegt net, een souffleetje is best even goed als vlees of vis. Ja, precies. En wie Want... bent u ook weer? Ik ben Minke van Leur. Ik ben bioloog en voedseldeskundige. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. En ik dacht toch wel even, dat ik... Ik was even weg. Oké, okay, doe iets ja. vanaf wist. Maar Wil jij mevrouw even de deur wijzen? Dankjewel. Ja, ik wijs u even. Ja, eruit nu. Eruit! Eruit jij! Nou, ja. dat was het weer. Uh, u ziet, we, we hebben een breed spectrum van... Oh, ik moet wel normaal praten. Wat een, zei je nou? Ik zei opeens een breed spectrum. Wat is dat? Ik weet het niet, maar ik zei het wel. Een, een hele een wijde bandbreedte aan, wat, aan wat, onderwerpen. Wat? Wat zeg ik nu? Brandbeter? Brandbreedte, brand, zei ik. Brandbeter? Wil ik wel normaal praten. Gaat het normaal? Goed. Eh, normale muziek. Er is een bus Arnhemse meisjes aangekomen. Oh, En het zijn 3,46 euro per vier. Lekker. Zijn het lekkere wijven? Nee, dat zegt het gemeentebericht niet. Het is een bus Arnhemse meisjes Want oh, dan kan ik ook zo kwaad over. Zet het dan bij. <laughs> Misschien zijn het wel spoken, lelijke pukkelmeisjes, weet ik veel. Ja. Maar het lijkt me erg voordelig. Vier voor 3,46 euro. Ja, maar als je dan een hebt met, met explosieve acne over de hele rug... veel plezier ermee. Eén klap op de rug en alles zit onder de kledder. Het staat er niet bij. Ja, dan moet die gemeente eens een keer dat erbij zetten. Het staat er echt niet bij. Ja. Wat is nou voor een gemeentebericht? Nou, een ja. bus Arnhemse meisjes. Ah, kop. Daar staat mijn recht rechtop in mijn broek... Maar er even bij zetten of het een beetje appetijtelijke uh, mokkeltjes zijn. Nee, dat kon dat niet. dan niet. Er was weer, weer geen inkt genoeg op het gemeentehuis. En, uh... Dat is toch weer gewoon een voorbeeld van de kloof tussen de burger en de politiek. Dat ja. de politiek denkt, nou, die burger, uh, we zeggen gewoon een bus Arnhemse meisjes. Ik vier mag... voor 3,46 ik... euro. 46, ik ga... ze zoeken het maar uit. Ik ga nu een spandoek maken. Dat ik eis dat indien er een bus met Arnhemse meisjes komt... en het wordt verwerkt tot een gemeentebericht... dat in dat gemeentebericht... Er verplicht bijgemeld moet worden of het lekkere wijven zijn of lelijke mokkels met acne. Dat spandoek ga ik nu tot op de laatste punt maken. En ik ga daarmee op het gemeentehuis zitten tot ik een bericht krijg van de gemeenteraad... waarin ze zeggen, oké okay, meneer Sporenberg, u heeft groot gelijk. Vanaf nu zetten wij dat erbij. Nou, ik wens je heel erg veel succes. Maar ik denk dat de gemeente eigenlijk de politiek gewoon niet naar de burger wil luisteren. Dat is gewoon die bus neerzetten en die Arnhemse meisjes. Want daar hadden we om gevraagd. Hè? Haal nou eens een bus Arnhemse meisjes. Ja, Politiek. We... Luister nou eens naar de bevolking. Ik we willen graag liggen... een bus Arnhemse meisjes. Ik heb gezegd Arnhemse of Nijmegen, maakt mij niet uit. Nee, maar ik stond op Arnhemse meisjes. Ik wil geen Nijmeegse meisjes. Ben had jij op? Peer van Eerstel, Ben jij met een spandoek op het gemeentehuis gaan zitten waarop stond? Ik wil geen Nijmeegse Arnhemse meisjes. En geen Nijmeegse. De onder had ik gezet. Geen Nijmegen, AUB. Had jij dat eronder? Gezet? Had ik er onder gezet. Oh, Oké, okay, dan is het goed. Dan neem ik alles terug van. Maar ik de politiek zeg. moet eens een keer naar de bevolking luisteren. En niet andersom. Nou, in het geval van die garage deur, andersom. Radio eik. Het radiostation voor eh, uh, uh, Wij gaan naar Beeks. Nee! Pardon? Ik ga niet naar Beeks. Ik, ik ga niet naar Beeks. We gaan altijd naar Beeks. Nou, ik is een keer niet naar beek. Goed, nou goed. Uh, excuus voor de, de, de, de iets wat uh, curieuze stemmingswisselingen van mijn uh, best, even beste kennissen, Toon Sporenberg. We gaan in ieder geval het weekend in. Ik zou zeggen, uh, voor alle zieke be bergeigenaren bedenschap... en voor alle uh, gezonde bergeigenaren, kop op! Wat heb je? Ah, weet ik het? Uh, sorry. <coughs> je hebt steeds van hele... Nou oh, ja... Als het me niet besmettelijk is. Ik ga van het weekend genieten, althans. Ik hoop er zo weinig mogelijk van mee te maken. Ik ga mezelf vol laten lopen bij weeks. Ik niet. Dus ik zie je niet? Denk het niet, nee. Oké, okay, nou, da dag. dan. Ik blijf hier nog even zitten. En als je me ziet liggen op het hof, gewoon wat te liggen, hè? Ja. Ik ga even, denk de administratie doen. Daar heb ik nou zin in. Ik heb gewoon zin om eens een paar uurtjes lekker te administreren. Nou, de... nou, dag. Ja, dag. Tijdje, kun jij even alle papieren spullen halen voor mij? Dat kan, kan, kan gaan administreren. Wat, heb jij dat al gedaan? Hé, godverdomme, had ik net eens een keertje zin om te administreren. Heb jij het weer? Klootzak. Ja, wat moet ik nou? Wat moet ik nou godverdomme nou? Moet ik een fictieve administratie gaan doen, zon? Lul! Zak! Ik ga wel naar Beek! Kijk of ik zijn administratie kan doen! Ik moet en zal administreren! Waar me niet uit wat! Ik ben weg!